met het NOS-journaal. Israël gaat voor snel 2000 huizen bouwen op de Westelijke Jordaan-oever en in Oost-Jeruzalem. De regering heeft dat besloten in reactie op het Palestijnse lidmaatschap van de VN-cultuurorganisatie UNESCO. Israël sluist ook tijdelijk geen geld meer door naar de Palestijnen. Israël is vat tegen het VN-lidmaatschap van de Palestijnen en is bang dat het lidmaatschap van de UNESCO daarvoor een eerste stap is. Een woordvoerder van de Palestijnse president Abbas heeft woedend gereageerd op de Israëlische maatregelen. ...en zegt dat vredesproces ME versneld om zeep wordt geholpen. Een deel van de huizen komt op grond waar de Palestijnen in de toekomst hun onafhankelijke staat willen vestigen. Israël zegt dat het grond is die hoe dan ook Israëlisch zal blijven. De zorgverzekeraars vinden de plannen die het kabinet heeft met het persoonsgebonden budget... klantonvriendelijk en onuitvoerbaar. De criteria zijn zo vaag dat patiënten niet goed weten of ze voor vergoeding in aanmerking komen. Bovendien leidt de regeling tot een enorme papierwinkel, zeggen de zorgverzekeraars... Morgen debatteert de Kamer over het PGB en de verzekeraars willen dat het kabinet de plannen versimpelt. In Amsterdam is opnieuw verdacht aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige overval op juwelier Hunt een jaar geleden. Daarbij kwam winkeleigenaar Fred Hunt om het leven. Op 18 oktober werd ook al een verdachte gearresteerd, die zit ook vast. Het leger van Kenia heeft inwoners van 10 steden in Somalië gewaarschuwd. Beide steden liggen basis van de terreurorganisatie Al-Shabaab. Het Keniaanse leger wil die aanvallen. Het leger van Kenia trok vorige maand Somalië binnen nadat somalische rebellen in Kenia een aantal westerlingen hadden ontvoerd. Het weer: bewolkt en af en toe wat regen, morgen eerst grijs, later vanuit het zuiden opklaringen en flinke zonnige perioden door 13 tot 17 graden. Dit was het NWS journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Ik heb al een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A2 Den Bosch Maastricht tussen de knooppunten Eckersweijer en De Hocht. En op de A28 Amersfoort Groningen. Daar wordt gecontroleerd tussen de knooppunten Hattem-Broek en Langhorst. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Hou daar dus rekening mee.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 Twee Duur van Sierven yes, Jazz Opende met de Swingmates Een Nederlands combo dat al lang niet meer uh, Samen speelt Maar dat werd onder andere gevormd Door Frits Landersbergen op de Vibrofoon En zijn toenmalige Muziekmaatje Bernhard Berghout Ja Hans uh, Rijmers, Dat brengt mij meteen eventjes bij uh, uh, Het gebeuren in de krocht Volgens mij zijn jullie uh, Volgende week zondag toe aan het derde concert concertgeweer van dit seizoen Ja ja, en uh, als deze net zo goed wordt en net zo goed bezocht wordt als de vorige twee, dan hebben wij uh, iets te klagen. Maar... Een toppeltje. Ja, ja, maar ik denk dat uh, vader een beetje de wens van de gedachte is: uh, je mag niet verwachten dat de Sabine de uh, dezelfde bezoekersstroom op gang brengt dan we hebben gehad met Rita Reis en Scott Hamilton. Hoewel, uh, ja, het is zo ongelooflijk moeilijk te zeggen. We hebben vorig seizoen is uh, Phil Ebram geweest, trobbelnist, in België, waar uh, nou, maar heel weinig mensen van gehoord uh, hadden. En dat staat aardig vol. Mm. En, en, en dat maakt het ook wel weer spannend hoor. Uh, aan de andere kant denk ik ook dat iedereen zo langzamerhand wel weten in die afgelopen tien seizoenen dat er geen die geweest zijn... ...dat die kwaliteit allemaal goed was. Ook al was het een naam die iedereen niet meteen uh, aansprak of die iedereen kon. Ze moeten ooit een keer op... beginnen natuurlijk. Hè? Precies, ja. precies. En degene die uh, uh, zes, zeven jaar geleden aanstormende talenten waren... Uh, ...en in de krocht zijn geweest, zijn nu gevestigde namen. Ja, maar Sabine Kudig, uh, uh, uh, Erik Timmermans en Johan Clement en Frits hebben eerder met haar gespeeld wordt er opgetreden op verschillende plaatsen in, in, in, in, in Nederland, in België en ook in Duitsland. Geloof ik maar, dat weet ik niet zeker. Dus die hebben gezegd van, ja, maar dit is, dit is zo goed, dit willen we in de krocht ook uh, laten zien. Dus vandaar. Nou is het een van oorsprong Oost-Duitse zangeres, 1973. Nou ja, bij dames noemen je normaal gesproken de leeftijd niet, maar... Maar ze is, is achter de muur vandaan gekomen. Ja, dan, dan, dan mag je bijna alles. Huh? Toch? Ja. Dat is toch geweldig. Maar in, uh, uh, in 2008 heeft ze de Montreux Jazz Voice Competition uh, gewonnen. En dat schijnt toch al uh, prestigieus te zijn. Ze heeft gestudeerd in New York aan de Manhattan School of Music. Waar uh, de moeder van Catherine Russell uh, heeft gedoseerd. Ik weet niet of die elkaar ooit gezien hebben. Maar als dat wel zo is. dan zou dat wel stom toeval zijn. en ook wel weer leuk. Ja. Uh, uh, ja en zo, momenteel uh, is ze uh, docent aan het uh, Conservatorium uh, van Maastricht. en het Conservatorium uh, van Keulen. Ja, ze heeft uh, jazzzang gegeven in Amsterdam. Een het Conservatorium. Ook? Ja. Oké. Okay. Nou, oh, dan is hij. Oh, nou, wat goed joh. Prima, hoe meer hoe beter. M met andere woorden, het is een dame die, uh, die, die, die wel wat kan. En, ik, ik, ik, ik heb, uh, en we gaan weer bloemen kopen. En ik vind het fantastisch. Aanstaande zondag dus, in de klocht, ja. aanvang. Half drie. De zaal open. Uh, half, twee. Okay. half twee dus we verwachten een grote, grote aanloop en hoe laat kan Hans uh, Sandbergen de bitterballen verwachten? Uh, rond een uur of uh, uh, vijf oh. denk ik, maar het, het zou wel leuk zijn als hij eerder komt, en niet alleen <laughs> voor de bitterballen hij had nog een vrijkkaartje yeah. ja, we hebben hem, we hebben hem hè? Ja, uh, vorige week ja, ja, ja. wat gaan we van Sabine horen? Fly Me To The Moon 50 jaar oud opname van de Amsterdam Blues. Een compositie van Weiland-trompetist Kees Small. En dan het nummer op met het in de tijd fameuze hambop-quintet de Diamond Five... En van dat quintet bestaan er naast Kees Small uit ...Pianist Kees Slinger, saxofonespeler Harry Verbeke, bassist Jacques Scholz en drummer Johnny Engels. Zijn alleen Scholz en Engels nooit In Leven? Scholz was leider van de Ramblers. ...en Engels of nog steeds veel gevaarderder... ...onder andere in Zandvoort. Hans, wat ga jij de luisteraar laten horen? Nou, eh... Uh, ja, ik... Uh, Quincy Jones is toch een fenomeen... ...en uh, ik... Uh, ...dus ik heb dat toch maar weer meegenomen. En het is wel zo toepasselijk. Ik ga daar ook niet veel over zeggen. Laten we maar luisteren. Een uh, change... Of reis Alexander, live in Scheveningen en om nou precies te zijn, voor degene die er ooit bij is geweest, op 23 september 2001, nou, voor degene die erbij waren, moet dit toch een uh, beetje déjà vu zijn. En, maar, maar de historie uh, vermeldt uh, verder niet veel, behalve dan dat we kunnen hebben horen dat het uh, terugkerende thema was kerven. en daar verzint hij dan van alles omheen. En dan kun je dan ook moeiteloos 8 minuten luisteren, want het is geen, geen 20 seconden hetzelfde. En dat maakt het natuurlijk interessant. En uh, uh, nou kan het bijna niet anders dan dat Frits Landersbergen hier uh, achter het slagwerk heeft gezeten. En Jeroen de Rijk de percussie. Want als ponti Alexander in de buurt is, althans in Europa, dan wil hij dat alleen maar met Frits doen. En niet met iemand anders. Oké. Okay. En Barton Sax, dat brengt een robuust geluid voort. Dat hoorden we dus straks al uh, met Jay Mulken. Ik vond een album waarop drie baritonspelers een ode brengen aan Mulliken die in 1996 overleden is. Ronny Kuber, Nicky Brignola en Gary Smillian speelden een aantal van zijn composities. Zoals deze ode van Mulliken aan Antonio, Carlos en Jovín. Van een tijdje geleden gestand te doen, wat vaker Ella Vergerald te laten horen, was dit Ella met de song Oh What a Night for Love, gecomponeerd door Neil Hefty en Steve Allen. En Ella Fitzgerald werd uh, muzikaal ondersteund door het decktet van Marty Page. En net viel alweer de naam van Jay Mulligan. Uh, ik ga een heel ondeugend uh, nummertje van hem laten horen, namelijk Making Boopie. Gespeeld samen met Chad Baker uit een opname uit 1953. Ja. Thank you. Ze de Harry Sweet Edison in 1972 tijdens de jazz at in Santa Monica in Californië. She is funny that way met die prachtige tekst. I am not much to look at, or nothing to see, just glad I'm living and happy to be. I got a woman crazy for me. She is funny that way. Maar ja, die tekst hoorden we nog niet. Uh, Hans, wat heb jij nog? Overhandigd? Nou, ik denk dat een heleboel uh, van onze uh, jazzliefhebbers ooit een keer uh, een Monin van uh, Arnold hebben gekocht. Ja, van wel. Het, uh, op het singeltje. Pas ja, wel. En wat stond daar aan de andere kant? Op de B-side. We hebben Alone betting. Ja, maar er zijn ook singeltjes gemaakt. Er stond aan de andere kant de Bluesmatch. Ja, ook. Ja. Dus dat, dat is heel verwarrend, hè? Want als je dan een singeltje uitbrengt, doe dan of Alon Betty, of de Bluesmatch. Nou, ik heb hem met de Bluesmatch okay. aan de andere kant. En nou heb ik hem, maar dat is een compositie van Benny Golson. Ja. Maar die heeft hem zelf natuurlijk ook opgenomen. En niet alleen uh, met in de bezetting met, uh, met Art Blakey, maar hij heeft hem ook opgenomen met onder andere Kurtus Fuller. trombonist. Uh, die, ja, ja, die gaan we nu maar eens laten horen. Oké. Okay. De Bluesmatch. ¡Gracias! Omdat sigarettenfabrikant uh, Paul Mol ontzettend veel heeft betekend voor de Nederlandse jazz. Met onder andere de Paul Mol Export Award Prize uh, uit te delen. En uh, dit nummer, de Paul Mol Blues, een compositie van Henk Meutgeert. Komt voor op een uh, speciale cd waarop alleen maar winnaars van die award spelen. Onder andere, uh, we hoorden hem net weer, Kandersbergen. Uh, maar ook een pianist uh, Matthijs van dat is de pianist, de gitarist. En nog een paar van die jongens, uh, Jammer Hogendijk, en Neil Tausk en Peter Bates en noem maar op. Ja, het, het einde is wij uh, van de 7 Jazz van deze week. Maar natuurlijk is de volgende week weer 7 Jazz. Dus zeg ik samen met de Amerikaanse jazzzangeres. Helen, Kaiko, we'll be together Oké. Okay. A moment of darkness. Remember the sun has shown. Laugh and the world will laugh with you.